5 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdijk. Met straks in het NWS Radio 1 journaal het laatste nieuws rond het faillissement van Owad. En natuurlijk het nieuws rond de vira. We zijn hem bijna vergeten. Eerst het nws journaal Gert Kluk. De Nederlandse en Belgische spoorwegen gaan hoge snelheidstreinen en intercities laten rijden tussen Nederland en België. Dit ter vervanging van de Vira.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 en maakte daarbij voor miljoenen buit aan sieraden, merktassen en horloges. Het geschil tussen reisbrancheorganisatie ANVR en de reisbureaus van Globe, onderdeel van OWAT, lijkt met een sisser af te lopen. De ANVR eiste inzage in de klantgegevens van het failliete bedrijf... zodat getroffen klanten beter geholpen zouden kunnen worden. Omdat de ANVR die gegevens niet kreeg, werd gedreigd met een kort geding... Inmiddels heeft de curator van OAT toegezegd... dat de contactgegevens van de klanten worden overgedragen, zegt de ANVR. Er komt geen kort geding omdat we contact hebben gehad met de curator. Het is geen onwil, maar het is gewoon een kwestie van tijd. Hij is bezig om die lijsten te draaien, heeft er wat tijd voor nodig... en die hebben we hem natuurlijk gegund. Een kwestie van uh, uren of een dag. De top van de Duitse Sociaaldemocraten is voor coalitieonderhandelingen... met bondskanselier Merkel, dat meldt het weekblad de Spiegel...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 Het weer vol op zon, hier en daar paar stapelwolken... temperatuur 15 tot 18 graden. Na een koude nacht, morgen en zondag opnieuw vrij zonnig... door de oostenwind, vooral in het noorden wat frisser. Na het weekend, rustig na weer. Is het rustig op de Nederlandse wegen? Nou, ik zou het niet rustig willen noemen, want er zijn twee wegen dicht door ongelukken. Onder meer de A1 en de A15. Op de A1 richting Apeldoorn, de langste vielen nu, 11 kilometer bij Stroe. Maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij...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 NOS Radio 1 Journal. met Tim Overdik. 6 over 5, goedemiddag het zijn staat op groen. Er gaan veel meer treinen op en neer naar Brussel na het debakel met de Vira. De NS gaat door het stof. Want wij zijn ons ter degen ervan bewust dat wij de reiziger tussen Nederland en België hebben moeten teleurstellen door het wegvallen van de V250. Nieuwe tijden, maar wat verandert? Wat wordt er beter? Maar ook de vraag, wat gaat dat allemaal weer kosten? We gaan meteen door naar Den Haag. Verslaggever Michiel Breedveld staat bij staatssecretaris Mansveld. Ja, maar eerst nog even. Ja, de NS inderdaad ging door het stof. Want uh, de hoge snelheidstreinen die gaan rijden op het spoor... zijn vooral van andere uh, aanbieders zoals de Thalys en de Eurostar. En niet van de spoorwegen. Ja, en uh, het Nederlands kabinet heeft dus geoordeeld... over dat aanbod van de Nederlandse spoorwegen. Wat zij gaan aanbieden. Een Benelux-terrein, uh, de Thalys, de Eurostar. Uh, maar geen eigen hoge snelheidstrein. En dan schrijft u mevrouw... Mansveld. dat is een acceptabele oplossing. Dat klinkt verre van ideaal. Het is een acceptabele oplossing omdat er een keuze is voor de reiziger... als het gaat om treinen en om tarieven. Ja, maar geen hoge snelheidstrein. Uh, het lijkt me verre van ideaal. Klopt dat? Er rijden ook hoge snelheidstreinen. Thalys gaat rijden, de Eurostar gaat rijden. We zien het aantal bestemmingen toenemen. Liel komt erbij. We kunnen van Amsterdam via Brussel naar Londen. En als je kijkt naar dit uh, alternatief... Zoals het aangeboden is door de NS en de NMBS... dan vinden wij dat acceptabel vanwege de keuze voor de reiziger, voor het aantal verbindingen en het feit dat dat uh, uh, snel gaat rijden. Ja, zoals u het zegt klinkt het alsof we er alleen nog maar op vooruit zijn gegaan. Uh, maar ondertussen zijn we wel een vieraarmer. armer. Um... Ik heb gezegd dat ik het een acceptabele oplossing vind, omdat het de reiziger een keuze biedt. We zijn natuurlijk in een uitermate onfortuinlijke situatie terechtgekomen toen 17 januari de Vira eh, stopte met rijden. En in juni bekend werd dat de Vira niet meer terugkwam. Dat is... Een onvoortuinlijke situatie voor de reiziger en ik heb getracht om voor 1 oktober eh, een volwaardig alternatief te krijgen wat getoetst is op een aantal belangrijke zaken. Eerst is de waarde voor de reiziger en eh, die waarde is er voor de reiziger, eh, is financieel getoetst en juridisch getoetst en daarmee is het voor mij een acceptabel alternatief. Om te zien hoe acceptabel het is, er is 7 miljard geïnvesteerd... in een hoge snelheidslijn, uh, een, een, een spoor wat nu loopt richting Brussel... Uh, en van daaruit door naar, uh, naar Frankrijk. 7 miljard, en we hebben een spoorwegmaatschappij in Nederland... die niet in staat is om daar zelf een hoge snelheidstrein op te laten rijden. Hoe acceptabel is dat? Um, de NS heeft ervoor gekozen om beproefmaterieel van Thalys en Eurostar te gebruiken. Het is natuurlijk zo dat uh, de internationale spoormarkt geliberaliseerd is... dus andere aanbieders mogen paden, treinpaden aanvragen tussen Amsterdam en Brussel en zouden ook met hun eigen materieel daarop kunnen rijden. Ja, maar hoe acceptabel is het dat u dus gezegd heeft: van nou, spoorwegen, u mag hoge snelheidstreinen gaan uh, exploiteren op die lijn die wij hebben aangelegd voor 7 miljard. Hoe acceptabel is dat, dat die dat dus niet gaan doen en dat nu andere maatschappijen dat voor hen gaan doen? Um. Het alternatief, de oplossing is acceptabel... omdat het als het gaat om waarde voor de reiziger... er eh, eh, marktconform en gelijkheid is in de twee aanbiedingen. Natuurlijk is het zo dat we minder hoogsnelheidsreinen rijden. De vraag was eh, nadrukkelijk om ook te kijken naar Benelux-treinen... naar het terugkeer van de benelux en dergelijke. Ik heb toen ook gezegd dat zou betekenen dat dat kan cannibaliseren... op de hoge snelheidslijnen. Er ligt nu een... Uh, een uh, oplossing die de reiziger keuze biedt in treinen en tarieven. En daarmee, na alle toetsen, is het een acceptabele oplossing. Ja, want ook een nieuwe hogesnelheidstrein aanschaffen... zou jaren duren als je dat via een aanbesteding zou doen. zou ook geen oplossing zijn. Dat klopt, een aanbesteding duurt lang. Dat betekent dat uh, uh, opnieuw het hele aanbestedingstraject gelopen moet worden. Dat gaat in het gunstigste geval twee jaar duren. Daarna zal een materiaal aangeschaft moeten worden... Uh, gecertificeerd moeten worden, et cetera. En dus dat uh, zou in het meest gunstige geval... Twee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 Zij zei de staatssecretaris in gesprek met Michiel Breedveld. Het motto van het kabinet is duidelijk. Dit is acceptabel, want er is een keus voor treinen en tarieven. En het gaat om de reizigers. Arjen Kruid van Reizigersorganisatie Rover, Goedemiddag. Goedemiddag. Acceptabel ook in uw ogen? Ja, dit is een, echt een goed verhaal. Uh, de binnenlijks treinen komen terug. Daar zijn we allemaal vreselijk blij mee. Uh, dat was heel populair bij reizigers. Er is dus geen reserveringsplicht meer. Dat was impopulair. En de, het hoge snel is net... In Nederland, binnen Nederland, zal veel meer gebruikt worden voor binnenlandse treinen. Nou, dat is een goede zaak. U had het over 7 miljard investering, die moet je gebruiken. En als je het niet alleen gebruikt voor internationale reizen... gebruik je dan vooral ook tussen Amsterdam en Rotterdam... en tussen Den Haag en Breda. En dat gaat nu gebeuren. Dat is heel goed. En nu gebeuren, dat duurt volgens mij nog wel even. Ik net op een, uh, een, een overzicht van de NS. Als je het kijkt naar de Thalys en de Eurostar... die vanaf uh, december 2016, 2014... respectievelijk twee keer per dag gaan rijden. Dat duurt nog wel even. Uh, nou, er rijden nu veel meer Thalysen. Er rijden we dit moment al negen en wordt het wordt een aantal uitgebreid. Maar je hebt gelijk... Wij hadden gehoopt dat de verbeteringen al in 2014 zouden gebeuren. En een aantal ver verbeteringen die wij heel graag willen, die gebeuren pas in 2015. Daar heeft u gelijk in. Maar het echte goede nieuws is dat we, dat, dat we eindelijk dat ook internationale treinen krijgen naar Lyon en Noord-Frankrijk. Eindelijk rechtstreeks de trein naar Londen. Er is jarenlang al gepraat, gebeurt er allemaal niet. Nou, wordt het concreet zichtbaar. En wat ik u zeg, binnen Nederland je, wordt een veel beter gebruik gemaakt voor, voor tussen Amsterdam en Rotterdam. En tussen Den Haag en Breda voor binnenlandse reisrust. Nou, dat is heel goed. Heel goed. In de wetenschap dat we dat de baken met de vira nu achter ons lijken te hebben liggen, behalve juridische en de financiële afwikkeling, een heel ander verhaal. Maar zijn we dan op dit moment toch weer terug van voor het vira tijdperk? Ja en nee. Uh, ik denk dat de NS er goed aan doet om niet zelf hoogsnelheidsmateriaal aan te schaffen. Dat is heel duur. En bovendien is NS een kleine speler, dus dan koop je een klein aantal treinen, dan betaal je relatief veel. En ik denk dat het heel verstandig is dat NS en, andere, en de Belgische spoorweger, trouwens, die zijn blijven een beetje aan beeld, gezamenlijk besloten hebben dat je gebruik maakt van het die Franse treinen. dat bewezen spul. En van die Eurostaat-treinen is ook bewezen spul. Dat is veel handiger dat je zelf probeert om treinen te gaan ontwikkelen. Dat is de grote fout met de Vira geweest. Dat je een, je een klein aantal treinen gaat bestellen. En dan betaal je veel te veel per stuk. Maar die, dat bewezen spul gaat straks geen 300 km per uur rijden over het Nederlandse spoor. Uh, de Thalys gaat wel 300 km per uur rijden. En, en wat er in Nederland gaat rijden op het binnenlandse trek, is 200. En dat lijkt me ook meer dan genoeg. Want tussen Amsterdam en Rotterdam is het heel duur als je 300 kilometer gaat rijden. En aangezien de afstand klein is, bereik je weinig rijstijdwinst. 300 km per uur is heel interessant in landen als Frankrijk, of Spanje, waar je grote afstanden moet overbruggen. Maar zelfs in Duitsland rijden de meeste treinen ook niet harder dan 200 of 250. Dus op de Nederlandse schaal is 200 km per uur net datgene wat we nodig hebben. Zo kan ik heel een lekker iemand van Rover hebben die tevreden is over de situatie op het Nederlandse spoor. Gebeurt die vaak? Nee, maar in dit geval wel. Ik zeg, we hebben twee kritiekpunten. Het ene kritiekpunt heb ik u net genoemd. Het duurt allemaal te lang. En het tweede kritiekpunt is tussen Roosendaal en Antwerpen. rijdt straks alleen maar een stoptrein die tien keer stopt. Dat vinden we belachelijk. Het is ook mogelijk dat een Belgische intercity die nu een S stopt... wordt doorgetrokken in Roosendaal. Dat zou ook voor Roosendaal en voor Antwerpen een beter zijn. De puntjes die we meenemen voor na het weekend... Arjen Kruid van Reisersorganisatie Rover, dank u wel. Over België gesproken, Brussel-Zuid, het station daar, daar is Marcel Bril. Dat is een belangrijk station, Marcel, want het gaat daar vooral om internationale treinverbindingen. Ik denk dat de details nu zo'n beetje aan het landen zijn. Daar bij jou op het perron zijn de reizigers net zo blij als de meneer die we net spraken van Rover. Ja, ik heb uh, nog weinig uh, zacherijnige gezichten zien, gezien... als ik in ieder geval met ze ging praten. Want uh, mensen maken haast om uh, hun trein te halen. Uh, en uh, zijn ook wel ontevreden, zo heb ik uh, gemerkt... dat er inderdaad uh, waar weinig treinen rijden van België naar Nederland. Dus als je ze dan vertelt dat je goed nieuws in petto hebt, dan zijn ze vanzelf blij. Het is een groot station, 22 per ons. Um, en vooral internationale, maar ook nationale treinen rijden. Hier bijvoorbeeld op spoor 6, waar ik nu eventjes sta te wachten... zijn de mensen bezig om in te stappen om met de Thalys naar Parijs te gaan. Um, zojuist was er ook een trein die vertrok naar Nederland. En daar trof ik een meneer die een reis ging maken met één overstap. En het reis gaat duren, 2 uur en 47. 40 minuten. Dag meneer, waar gaat u naartoe als ik vraag maar? Uh, naar Amsterdam ga ik. Gaat u vaak met de trein uh, vanuit Brussel naar Amsterdam? Uh, af en toe als ik er moet zijn, ja. Vindt u dat er genoeg treinen rijden? Wow, ja. Zo, zo, zo. Dat had beter gekund. Ja, want, uh, heeft u ook problemen ondervonden van het zogenoemde Vira-debakel? Nee, omdat ik in die periode gelukkig niet te vaak moest gaan. Ik heb ook altijd mijn, uh, mijn spullen mee om op de trein te zitten en om te lezen en om te werken op de trein. Dus voor mij is het niet zo erg als het een beetje langer duurt. Maar ik kan me voorstellen dat het voor andere mensen niet zo aangenaam was. Nu is het zo dat er nieuws is, namelijk dat er meer treinen gaan rijden. Vanaf volgend jaar veel uh, intercity verbindingen, één keer per uur. En in 2016 weer elk uur een directe, snelle, hoge snelheidsverbinding. Is dat goed nieuws? Ja, klinkt goed. Hè? Ja. Gaat u dan ook met een snelheid zijn? Want u gaat nu met een reguliere intercity, hè? <laughs> Ik ben niet rijk genoeg, denk ik, daarvoor. En ook niet georganiseerd genoeg. Want die moet je dan, als je hem goedkoper wil, moet je dan op voorhand boeken. Maar dat, uh, dat lukt mij dan toch niet. Dus dan uh, neem ik waarschijnlijk eerder de trager. U uh, heeft de tijd, neemt de tijd. Ja, want ik kan werken en lezen op de trein. Dus op zich is het niet zo erg voor mij. Maar als u niet zo geor georganiseerd bent en die treinen gaan niet zo vaak... staat u dan vaak hier lang te wachten? Uh, ik heb nu een uurtje moeten wachten om, voor mijn aansluiting. Dus ik heb, uh, maar ja, bon, ik heb, uh, ik heb dan een koffie gedronken en gewerkt op mijn laptop. Ja, dus dat ging wel. Je komt niet uh, echt gestrest over? <laughs> ja, kijk, ze zouden nog meer mensen moeten zijn. Hè? Ja. Maar ik moet nu wel opstappen, want anders ga want ik gaat hij weg. aan stress krijgen. Ja, dan weten we niet zo lang het weer duurt voordat hij gaat. Hè? Het is dat, ja, okay, dan kan ik hier uh, nog een tijdje staan. Okay. Goeie reis. Ja, dankjewel. Ja. Ja, net op tijd was hij, want de trein naar uh, Nederland, naar Rotterdam... waar hij dan over moet stappen om naar Amsterdam uh, te vertrekken... Uh, die ging uh, vlak daarna weg. En dat wil je niet op je geweten hebben, Marcel... dat deze nee, arme man zijn trein als een Q-mist. Ja, nee. <laughs> Jij blijft er nog even voor wat reacties, Marcel, tot later. Wij laten het spoor even voor wat het is en gaan naar de snelwegen. Nou, wij dan zwaar bij de er zijn een paar ongelukken gebeurd? In Flevoland op de A6, Muiden richting Lelystad... bij Almere Stad West, veroorzaakt 6 kilometer file. De A12 vanuit Utrecht naar Duitsland is weer vrij... bij Zevenaar, na een ongeluk nog wel 8 kilometer file. De problemen op de A15 zijn ook nog niet voorbij. Van Gorkum naar Nijmegen bij Meteren, 7 kilometer na een ongeluk. En de A50, Eindhoven richting Arnhem... bij Ravenstein, 7 kilometer door een ongeluk. Maar de rijbaan is daar weer vrij. Dit is tot half 7, het NOS Radio 1-journaal. Er is veel onrust op vakantiebestemmingen bij mensen die via reisorganisatie Owat reizen. Vanochtend werd geadviseerd aan mensen die nog op vakantie moeten niet te vertrekken. Dat het spannend is merkt ook Mark Hamer die op Schiphol teruggekeerde reizigers sprak. Het behoorlijk spannend, maar uh, vervelende dingen. Dat we dus uh, de hotelkamers werden afgesloten, mochten we niet meer op. We waren daar met 40 Nederlanders. Moesten we moesten een betaling doen van allemaal. Heeft u dat gedaan? Nee, niemand heeft betaald. Maar u werd wel behoorlijk gedreigd aan de Turkse zijde. Doe maar, Oost-West-Thuisbest. reacties van mensen op Schiphol. Bert Versloten van Economie. Jullie hebben rondgebeld, gekeken wat de reacties zijn. Wat deze meneer vertelde over de hotels die geld wilden. Is dat tekenend? Nou, niet overal. Uh, Indonesië bijvoorbeeld hebben we geen enkele klachten over gevonden. China geen klachten. Maar in Kroatië en vooral vanuit Turkije zijn er erg veel klachten. Is op zich ook niet onlogisch. Want een derde van de oa reizigers zit op dit moment ook in Turkije. Maar de hoteleigenaren vertrouwen het daar niet. Sommigen zeggen, ja, er is al langer niet betaald. Er zijn hotelleigenaren die vertellen ons dat ze het afhankelijk ook niet snapten. SGR, Stichting Garantiefonds Reisvol, uh, Reisgelden, waar heeft u het over? Nooit van gehoord. Dus eerst betalen en dan praten we verder. Dat was een beetje de reactie richting uh, de reizigers. Wat we wel merkten is dat naarmate de dag uh, vorderde... dat uh, de SGR wel heel erg hard aan de slag is uh, gegaan. Want als we dan een aantal hoteleigenaren terugbelden... zeiden ze ook uh, tegen ons, nee, we hebben ondertussen een mail gehad. We snappen hoe het gaat. En sommigen hadden ook hun geld al gehad. Oké, okay, maar het blijft toch opmerkelijk dat de SGR toch een garantiefonds waar we toch al jaren mee te maken hebben met die regeling niet overal bekend is. Nee, dat is wel uh, gek aan de ene kant. Aan de andere kant uh, op deze schaal hebben we het eigenlijk ook nog nooit uh, meegemaakt. Ja, kleine reisbureautjes, die zijn wel eens uh, uh, omgevallen. Dan weet je ook waar de mensen zitten en ook wie er geboekt heeft. En dat is nu ook wel uh, erg lastig, omdat er uh, veel mensen op reis zijn gegaan via OAT, of soms via een reisbureau die weer zaken heeft gedaan met OAT. En wat dan lastig is, is dat je die hotels niet persoonlijk kunt, uh, kunt gaan bellen. Omdat die boekingsgegevens, die zitten bij de OAT, en die zitten dus nu bij de Cura, die curator denkt, hé, hey, dat hoort bij de inboedel. Kan ik misschien nog wat uh, meedoen als ik uh, misschien een doorstart kan laten maken. Of onderdelen kan uh, verkopen. Dus dat wil ik eigenlijk onder mij uh, houden. Dus er moest vandaag zelfs een dreiging van een kort geding aan te pas komen. Om die gegevens weer openbaar te krijgen. Ondertussen is dat relletje of gesust. Dus nu ligt alles wel openbaar. Maar ja, dan heb je nog lang niet alle hotels ook gebeld. Ja, precies. Want je kunt niet stellen dat alle problemen weg zijn. Nee. Nergens is uh, inderdaad ook overdreven. We krijgen overigens uh, niet meer van die hele schrijn de verhalen binnen, die we aanvankelijk wel binnenkregen. van mensen die hun kamer waren uitgezet, die in een bezemkast moesten slapen. We hebben nog wel een verhaal van een groep senioren rondreizend in Kroatië, die de bus niet in mochten. Hebben ze uiteindelijk allemaal geregeld. Ook dat is gesust. En Tim, er is goed nieuws. Mee te zingen. <laughs> Waar komen we daar nou weer mee, man? Disneyland natuurlijk. Disneyland heeft namelijk laten weten dat uh, ze hebben de regeling gesnapt. Iedereen is welkom. Alle mensen kunnen, kunnen komen. Die hebben er namelijk speciaal een persbericht uh, uitgegooid. En dit is natuurlijk wel de melodie van Disneyland. Overigens uh, weer het meer serieuze. Uit Holte komt het bericht dat er vandaag waarschijnlijk geen nieuws te verwachten is over een mogelijke overnamekandidaat. Dankjewel, Bert. Nou, dat dingetje zit nu in mijn hoofd. Na half zes gaan we even bellen met Monique Samaya. Die zit in Turkije. De afgelopen dagen gesproken. En we bellen ook met uh, Erik Jan Reuver. Dat is de man achter SGR. Want die heeft toch nog wel het een en ander uit te leggen. Na half zes. Zijn ze al gebeld. De fractievoorzitters van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Voor een begrotingsdate met minister Dijsselbloem van Financiën. Dijsselbloem geeft zichzelf anderhalve week de tijd... om er met de oppositiepartijen uit te komen. Dat zou moeten kunnen, zegt de minister. De begrotingsvoorstellen van het kabinet... en dat geldt ook voor de oppositie, liggen er.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 Praten. Het kernwoord is uh, praten, onderhandelen en elkaar vinden in het belang van Nederland. Gaat u morrelen aan het sociaal akkoord? Nee, dat, uh, dat lijkt me niet. Ik ben partner bij dat akkoord. Ja, er zijn oppositiepartijen die iets anders willen. Dat hebben ze gisteren ook weer aangegeven. En anders, dan helpen ze weer niet mee om die begroting van volgend jaar te steunen. Dat er oppositiepartijen zijn die iets anders willen is op zichzelf niet nieuw. ...kunst is nu om elkaar rond de begroting van volgend jaar te vinden. Daarvoor hebben we gisteren een proces afgesproken... ...waarin de heer Dijsselbloem namens het kabinet het voortouw neemt. Waar zit nog ruimte bij Heert? Uh, waar Bij wie dan ook ruimte zit... ...is in ieder geval niet iets om uh, uh, met u te bespreken. Uh, vooralsnog ligt het nu in de Kamer. Uh, dat was ook een belangrijk punt uh, gisteren in het debat. Dus de Kamerpartijen eh, zullen het met elkaar eens eh, moeten zien te worden. En als dat niet lukt, dan zien we weer verder. Het oorspronkelijke sociaal akkoord, bestaat dat nog over een maand? Jazeker. Voor de zomer heb ik vrij breed gesproken. Uh, dat uh, heeft niet direct tot echte onderhandelingen geleid. In de zomer hebben we nog doorgesproken met twee partijen... met name over kindregeling en onderwijs. Uh, nu gaan we denk ik weer met een breed palet verder. Maar uh, dat ligt natuurlijk ook aan wie er allemaal op de uitnodiging ingaat... Uh, en nu liggen alle plannen er. Dus heel concreet, de begroting ligt er. tegenbegrotingen liggen er. Dus nu kunnen we echt aan de slag. Uh, tegelijkertijd zitten er in de tegenbegrotingen allerlei andere wensen of nieuwe wensen. Uh, en daar zullen we het over moeten hebben. Hoe we die gaan betalen. Dat ligt ook aan of iedereen een constructieve houding meebrengt naar de onderhandelingstafel. Uh, maar ik geloof niet in veel verder uitstel. Dat zou denk ik niet zinvol zijn. Uh, moet echt kunnen binnen een uh, ruime week. Heeft u de uitnodiging al verstuurd? Heeft u al gebeld? Nee, ik zat in de ministerraad. Dus, uh, ik ga dat nu, gaat nu gebeuren. Dat gaat nu gebeuren. Een belofte van de minister van Financiën gedaan aan Peter Blok. Het NOS Radio 1 Journaal Sport. We hoorden Gier Lippens al eerder deze uitzending. Het was een chaos, een complete chaos. De verkiezing van een nieuwe voorzitter van de Internationale Wielerunie. De Britse Brian Cookson die won uiteindelijk van de vertrekkend voorzitter Pat McQuaid. En dat was dan ook het enige positieve, vindt Marcel Wintels, de voorzitter van de Nederlandse wielerunie. Het was een wanvertoning, het hele congres, maar de uitkomst is denk ik heel goed. Uh, het was ook de keuze van de KMU, de keuze van Europa. En ik hoop dat we via Brian Cookson kunnen gaan winnen weer aan uh, herstel van vertrouwen. En uh, goed fatsoen, dat hoort er ook wel weer bij. Wat geeft u zoveel vertrouwen in Cookson? Uh, ik denk in ieder geval dat uh, hij helder heeft gemaakt. Dat uh, ten aanzien van transparantie, uh, hoe om te gaan met uh, stakeholders... De hoogste tijd voor een andere benadering, een andere tijd. We kennen Pat McQuaid. die heeft zeker ook zijn verdiensten gehad voor de sport. Internationale ontwikkeling, toch ook de aanpak van de doping. Tegelijkertijd, de afgelopen jaren, heeft de UCI natuurlijk toch rollenbollend met heel veel stakeholders over straat gelopen. Of gevochten eigenlijk, gelegen. En ik denk dat het goed is dat als je moet gaan winnen aan vertrouwen, dat dan ook de leiding van de UCI nieuwe leiding is. Die gaan werken aan die nieuwe toekomst.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 Uh, is natuurlijk frustrerend dat er continu bij elk congres uh, konijnen uit de hoge hoed komen. Overigens vond ik de interventie van Brian Cookson naar eindeloos uh, uh, getouwtrek in de zaal... dat hij zegt ik wil gewoon dat er gestemd wordt voor uh, de twee kandidaten was natuurlijk uh, eigenlijk krachtdadig leiderschap zoals je het wil. Komt er nu een onderzoek naar het verleden en met name ook het verleden van de UG bestuurders nou kijk, we hebben een nieuwe voorzitter nu, dat is winst. Uh, ik denk dat het goed is dus, wat ik al zei, dat het een, een nieuwe voorzitter is. Maar tegelijkertijd de littekens uh, van de afgelopen weken, maanden en ook van vandaag, die zijn natuurlijk fors. En dan helpt het als je boven water krijgt wat er nou van al die aantijgingen waar is. Dat hadden we met de doping natuurlijk. Dat heb je nu ten aanzien van allerlei beschuldigingen die er geuit zijn, over en weer. Uh, tot en met vandaag opnieuw in het congres. Ja, ik kan daar zo weinig mee, want het is... Als het onbewezen is, dan is het vervelend dat het gebeurt. Of er moet bewijs komen, uh, ja, of het is niet aan de orde. En het moet er niet zo omheen hangen zoals deze campagne eromheen gehangen heeft. We hebben vandaag een straatgevecht gezien op bestuurlijk niveau, aan de andere kant zijn er ook twee professionele ploegen die weer verdwenen zijn uit het peloton. Dat moet u toch ook zorgen baren? Ja, zeker. Uh, als je kijkt hoe de wielersport er internationaal voor staat... dan hebben we uh, heel veel kansen, ook heel veel zorgen. En uh, laten we zeggen dat vandaag een dieptepunt bestuurlijk was. Zo zie ik het wel. Uh, ten aanzien van hoe het proces ging rondom het congres. Dat ik als positief punt zie de verkiezing nu van Brian Cookson. En dat we vanaf vandaag, vanaf nu gaan werken aan het winnen van vertrouwen. En zorgen dat die prachtige sport, want dat is het... Uh, weer op de goede manier in de picture staat. Maar hij was not amused, dat werd duidelijk. Marcel Wintels, voorzitter van de Nederlandse Wielren-Unie... in gesprek met Gio Lippens. Ik ben Lulu Wang en ik verzet me tegen kinderarbeid. Lulu is klant bij de ASM-bank. Die steunt, mede dankzij haar, projecten... waardoor kinderen in ontwikkelingslanden naar school kunnen.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 Bij een bomaanslag in Syrië zijn zeker 30 doden en tientallen gewonden gevallen. Dat meldt de mensenrechtenorganisatie Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. In de plaats Rankoes, even ten noorden van de hoofdstad Damaskus, ontploft een autobom bij een moskee. Daar was het druk vanwege het vrijdaggebed. Volgens het Observatorium voor de Mensenrechten eh, is Rankoes geen bolwerk van de rebellen of van het regeringsleger. Wie er achter de aanslag zit is niet duidelijk.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 De spoorbedrijven zeggen keuze te hebben gemaakt voor hoge snelheidstreinen die zich bewezen hebben. Belangenverenigingen reageren overwegend positief op het besluit. Zo zijn de organisaties Rover en Treintrembus blij dat de reiziger meer keuze krijgt. En de vakbond FNV Spoor is blij met de gevolgen voor het personeel. De continuïteit van het spoorbedrijf is verzekerd. En er komen honderd banen bij, zegt FNV Spoor. En dat is het nieuws. Makker verroef, heb jij weer zorgde? Die heb ik en die ziet er prima uit. Voorlopig weinig of geen bewolking. Misschien wat sluierwolken in het zuiden, maar daar hebben we het mee gehad. En dat betekent dat het dus helder is vanavond en vannacht... en dat het weer behoorlijk koud wordt. In het noordoosten 3 graden als minimum in het zuidwesten 7. En dan zou hier en daar aan de grond een enkele mistbank kunnen ontstaan. Maar die is morgen heel snel verdwenen. Dan is het weer zonnig en wordt het 16 tot 18 graden in de middag. Er staat wel een stevige wind. Matig waait het uit het oosten. en Die maakt er voor het gevoel misschien iets frisser. In het zuiden minder wind en daar als. Zegt ook wel wat sluierwolken. Zondag en maandag weinig verandering. Vanaf dinsdag langzaam maar misschien wat meer bewolking. Maar ook tot ver in volgende week blijft het gewoon droog. De avondspits op deze vrijdagmiddag. Hoe ziet u eruit, Wijnand ja, Wat een verschil met een uur geleden. Toen was er bijna nog niets aan de hand. Maar er zijn het afgelopen uur op heel veel plaatsen ongelukken gebeurd. Er staat ruim 150 kilometer file. Op de A1 ging het mis van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. 8 kilometer file, maar de rijbaan is weer vrij. De A2 van Utrecht naar Den Bosch loopt vol voor Knopendijl 7 kilometer. Dat hangt samen met een ongeluk op de A15 naar Nijmegen. De weg is dicht tussen knopen Deil en Geldermalsen na een ongeluk. Omrijden dat kan bijvoorbeeld via de A12. Uh, maar eigenlijk niet via de A50, via Den Bosch... want daar zijn ook problemen, van Eindhoven naar Arnhem. Er staat voor Ravenstein, 7 kilometer. De rijbaan is daar weer vrij. Op de A6, Muiden, richting Lelystad. Voor Almere Stad west 7 kilometer door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de afsluitdijk richting Friesland is een flink ongeluk gebeurd. Bij Breesanddijk, nabij de werkzaamheden... staat inmiddels 6 kilometer file. Het verkeer kan er langs via het tankstation.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 Zes over half zes. Goedemiddag. U luistert naar het NWS Radio 1 Chanaal. Na twee dagen na het faillissement is er voor OAT-reizigers oh nog altijd onzekerheid... en ondervinden sommigen nog problemen terwijl dat SGR, de Stichting Garantiefonds Reisgelden, toch heeft duidelijk gemaakt aan binnen- en buitenland... dat dat allemaal wel goed komt met die rekeningen. Erik Jan Reuver, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Directeur van Garantiefonds SGR. U moet razend druk zijn op dit moment. Dat klopt. Uh, wij zijn heel erg druk om uh, iedereen te helpen... Uh, die uh, in het buitenland in de problemen is. Dat klopt. Um, en toch is er heel veel onduidelijkheid, onbekendheid... met name bij buitenlandse hotels over dat Nederlandse garantiefonds. Hoe kan dat toch? Ja, dat is uh, mij ook een groot vraagteken. Uh, uh, het zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat uh, dit soort situaties niet vaak gebeuren. Uh, maar we hebben inmiddels uh, ook uh, uh, een partij gevonden die uh, met de hoteliers in, uh, in het buitenland uh, uh, goede afspraken heeft kunnen maken. En dat is uh, Toen Nederland... Uh, en uh, de hoteliers uh, die, uh, kennen Toei natuurlijk wel... in tegenstelling tot het Nederlandse garantiefonds. En die hebben uh, voor ons uh, uh, afspraken kunnen maken... zodat mensen uh, daar te plekken hun vakantie kunnen voortzetten. Precies, want Toei heeft wel de internationale naam. Ik keek zojuist even op uw website. Uh, ja. En daar staat een bericht ook in het Engels voor ja. ongeruste hoteliers. Please ja. let us introduce ourselves to you. We ja. are SGR, the Dutch Consumer Protection Scheme for Prepaid Travel Money. Correct. Ja, het is toch raar dat je dat eigenlijk zou moeten introduceren. Ja, maar zo werkt het helaas. Maar zo is het toch al jaren met de SGR, dan zou je denken... als mensen in het buitenland in de problemen komen... dan zou SGR toch voor zich moeten spreken. Waarom ja, is dat niet? Dat, uh, dat ben ik volledig met u eens. Is de garantie van de SGR daarmee niet vooral een papieren garantie gebleken? Nou, dat lijkt me niet, want uh, uh, uh, het is in feite zo dat er uh, uh, uh, altijd in dit soort situaties uh, mensen geholpen moeten worden. En die zijn inmiddels allemaal geholpen. Maar we en, horen veel, veel, veel berichten van mensen dat hun vakantie in de soep is gelopen. We horen verhalen van bedreigingen als ja. mensen hun rekening niet nog eens aan de hotels betalen. Blijkt ja. hieruit niet dat het garantiefondssysteem niet goed functioneert? Ja, ik denk dat, uh, dat zo'n faillissement is natuurlijk altijd uh, heel vervelend voor, voor alle betrokkenen en, en, en zeker ook voor de mensen die op de bestemming zijn. Uh, maar helaas uh, werkt het dan blijkbaar zo dat uh, hoteliers met name uh, dan uh, menen daar toch uh, ja, een probleem van te moeten maken. En uh, gelukkig zijn we dan toch in staat om het binnen uh, anderhalve dag uh, allemaal op te lossen. We hebben inmiddels voor um, uh, 1500 mensen via Toei Nederland of een vervangende accommodatie kunnen regelen of de hoteliers toch uh, kunnen betalen om te zorgen dat de vakantie doorgaat. Nou, met name vanuit Turkije horen we veel problemen. Hoe, hoe ja, komt dat? Dat? Uh, dat is mij ook bekend. Maar uh, ik heb inmiddels van Toei Nederland begrepen... dat dat inmiddels uh, uh, echt opgelost is. Echt helemaal? U garandeert dat het nu allemaal goed loopt? Zeker, en er zullen ongetwijfeld nog mensen zijn die uh, nog uh, van hun hotelier misschien ook morgen of overmorgen nog te horen krijgen dat ze moeten betalen. Mm -hmm. En daarom hebben we, omdat we natuurlijk niet uh, van tevoren kunnen uh, weten welk uh, hotelier eventueel toch nog een probleem maakt... hebben we ook voor die consumenten een nummer opengesteld die gepubliceerd uh, is op onze website en op die van OAT... waar mensen terecht kunnen en waar ze direct geholpen worden om, uh, als ze een probleem ondervinden met hun hotelier. Het geeft toch een beetje het, het gevoel... Ik voel, uh, met alle respect, dat het een beetje too little too late is. Dat toch lijkt dat niet alle problemen uh, snel genoeg konden worden opgelost. Vandaar dat ik toch mijn vraag herhaal. Blijkt uit ja. deze ervaring van de afgelopen anderhalve dag... dat het garantiefondssysteem niet goed functioneert? Ja, ik denk juist dat het wel heel erg goed uh, functioneert. Omdat uh, iedereen in feite geholpen is. En je kan nooit voorkomen dat, uh, en zeker niet uh, in de huidige situatie... waarbij het om 7000 mensen op de bestemming gaat... Uh, en dan zie je toch dat uh, 90% gewoon ongestoord zijn vakantie uh, kan uh, vieren. En ja, dat er toch nog helaas wat uh, discussies zijn ontstaan. Dat, uh, dat hou je toch altijd in dit soort situaties. Ja, 7000 mensen die onderweg waren. Dat ja. zijn er dus 65.000 mensen die een reis hebben geboekt bij OWAT. En nu moeten ze allemaal gaan vergoeden. Zit ja. er wel genoeg geld in die pot? Ja, zeker. We hebben meer dan voldoende middelen om uh, dit uh, te kunnen dekken. Ja, hoeveel bijvoorbeeld? 65.000 per maand. Nou, pak een bij 1000, dat is al 6,5 ton. Of is het nee, veel dat... meer? Nee, het is, euh, nee, dat is geen 6,5 ton. Uh, dat zal ongetwijfeld, dat wel, ja, het zal ongetwijfeld meer zijn. Maar ja. uh, het punt is dat uh, dat zijn natuurlijk niet allemaal mensen... die de volledige reisom al betaald uh, hebben. Dat zijn ook mensen die pas over maanden zouden vertrekken. En uh, uh, de garantieregeling ziet natuurlijk alleen op terugbetaling... van uh, wat je vooruit betaald hebt aan aanreisommen. En uh, dus de, dat zal uh, redelijk meevallen. Maar om u een beeld te geven, wij hebben 85 miljoen euro in kas... En daarnaast hebben wij nog een herverzekering. En de schade is uh, aanzienlijk lager dan dit bedrag. Precies, ja, want ik maak er slechte is om natuurlijk. Maar het gaat wel om miljoenen. Ja, dat is correct. En ja. dat zit er, zit er allemaal in. Uh, ja. Wanneer verwacht u dat echt de laatste plooi zijn glad, glad gestreken? Nou ja goed, zoals u ongetwijfeld hebt begrepen worden er geen nieuwe reizen meer uitgevoerd door OAT. Dus dat betekent dat er geen nieuwe mensen op de bestemming zijn. Nou gezien het feit dat we de huidige mensen allemaal hebben kunnen helpen. Gaan we nu onze komende tijd richten op het afwikkelen van schadeclaims. En dat zal zeker een aantal weken, zeker maanden gaan duren. Maar uiteindelijk zal iedereen die een boeking heeft gemaakt bij OAT zal of zijn geld terugkrijgen. Of die heeft een vergelijkbare reis kunnen boeken bij een andere reis. Reisorganisatie. Erik Jan Reuver, directeur van Garantiefonds SGR. Kan u waarschijnlijk geen goed weekend toewensen, want er wordt hard doorgewerkt. Zeker weten. Goedemiddag. Goedemiddag geen pardonregelingen meer, zegt staatssecretaris Teven. Een jaar na het aantreden van het kabinet kan hij de voorlopige balans opmaken van het kinderpardon. Ja, ik denk wel dat ik naar harder ben geweest, maar er zaten natuurlijk ook harde grenzen. Waar hebben die harde grenzen toe geleid? Hoeveel kinderen heeft u uh, inderdaad soelaas kunnen bieden? Nou, we hebben 620 uh, hoofdvergunningen afgegeven aan kinderen. En dat betekende dat we ook nog 690 uh, afgeleide vergunningen hebben gegeven aan familieleden die daar dan voor in aanmerking komen. Dus totaal 1310, maar er lopen nog 1300 uh, aanvragen in bezwaar. Dus daar hopen we voor 1 april 2014 duidelijkheid over hebben gegeven. En dan kunnen we eigenlijk de balans pas opmaken. Ja, als we nu toch proberen die balans op te maken... zegt u dan van ja, ik heb inderdaad een grote groep kunnen helpen... of is het toch minder dan verwacht? Nee, het komt heel dicht bij de schatting die... Eh, er we aan het begin van deze regeling een schatting gemaakt. kwamen rond de 800 personen waar we op uitkwamen. Nou, we zitten nu op 620, maar we hebben nog een aantal bezwaarzaken. Dus het zou wel eens heel dicht in de buurt kunnen komen... van, het, eh, van de schatting die vooraf is gemaakt rondom het kinderpandom. Ja, 1300 mensen maken bezwaar tegen de beslissing... Ja, die aan scherpe regels is verbonden. U zei het net zelf, wat zijn die regels en waarom vallen deze mensen er dan buiten? Nou ja, uh, je moet vijf jaar, uh, voor je achttiende, vijf jaar in Nederland zijn geweest. Uh, je zit aan leeftijdsgrenzen. Hè, dus ja, je mensen moet, het aarde, en dat is moet het idee. Niet, ja, je moet op een gegeven moment ook niet ouder zijn dan 18 uh, of dan wel 21, hè, als je beroep doet op de regeling. Uh, je moet je niet hebben onttrokken langer dan drie maanden aan toezicht van de Rijksoverheid. Dat is ook nog wel een... Uh, dat lijkt ook nog wel een, een criterium te zijn waar sommigen niet uh, aan voldoen. Dit zijn eigenlijk de hardste dingen waar het, uh, als je kijkt naar de afwijzingen, waar het op fout gaat. Ja, en dan zeggen organisaties als Human Rights Watch, ja, het is toch weer te streng. Is er toch weer een groep kinderen die buiten de boot valt, die wel geaard zijn in Nederland, volledig Nederlands spreken die je eigenlijk niet meer kunt uitzetten. Ja, dat is nooit het criterium geweest, hè? of iemand geaard was of worteling. We hebben juist in het regeerakkoord, hebben we Partij van de Arbeid en, en VVD daar harde afspraken over gemaakt. U weet de regeringspartijen waren het daar niet over eens. Dus het is een hele uitgebreide paragraaf in het regeerakkoord. Daar heb ik maar gehouden. Ja, maar de dat... gedachte achter het, achter het kinderpardon was wel degelijk... Uh, om een uitzondering te maken voor kinderen die het slachtoffer zijn geworden... Zeker. van een hele lange procedure waar ze zelf part nog deel aan hebben gehad. Zeker. En uh, je moet, alleen je moet altijd grenzen stellen. Ja, waar je de grens ook trekt, er vallen altijd mensen buiten. Is dat rechtvaardig? Ja, ik denk het wel. Uh, maar het is, geeft tegelijkertijd het probleem van pardonregelingen aan... dat je nou, door die grenzen... Uh, mensen die rondom die grens zitten, dat zal altijd leiden... tot een gevoel van onrechtvaardigheid. En daarom moet je voorkomen dat er pardonregelingen moeten worden ingesteld. Dan zou u in de toekomst nog een keer het hand over het hart strijken... en zo'n pardonregeling instellen? Nou, de bedoeling was om het nu in één keer op te lossen. Dus het lijkt me niet dat we, dat we nu weer opnieuw over een pardon moeten gaan praten. Dan blijven we pardoneren. Staatssecretaris Teven in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. Uh, Wijnland Zwaan, waar staan de belangrijkste files op dit moment? Ja, er zijn nogal wat ongelukken gebeurd. Zonder meer op de afsluitdijk richting Friesland bij Prezand Dijk. De weg is daar nu tijdelijk dicht. A15 naar Nijmegen bij Geldermalsen, 6 kilometer. Ook daar is de weg dicht. En op de A67 Venlo-Eindhoven voorknopen Kleindigheide, 7 kilometer. Het overdruk op Twitter. Veel ophef op Twitter vandaag onder Vodafone-gebruikers. De telefoonprovider heeft last van een storing waardoor de verkeerde mensen met elkaar worden doorverbonden. Een soort Russisch roulette met de telefoon dus. Zo schrijft apenstaart de Dekker Erwin en dan krijg je ineens de dringende vraag: waar blijft die lading mosselen? Sorry meneer, u spreekt niet met de vishandel. En Michiel Zelstra twittert: Bel mijn vriendin, krijg Yellow Brick aan de lijn. Mel nogmaals, krijg ik de bedrijfskantine. Hoe is dat mogelijk? Paul Fleuren, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Manager van het netwerkmonitoringscentrum van Vodafone. Hoe is dat mogelijk? Ja, hartstikke vervelend voor al onze klanten. We hebben vannacht een uitbreiding gedaan in ons netwerk. Wij moesten 20.000 verbindingen omzetten van centrale 1 naar centrale 2. En daar is in de software vannacht iets, iets fout gegaan... waardoor die verbindingen wel uh, zijn opgebracht tussen die twee centrales... maar dat, uh, dat dus klanten verkeerde persoon aan de lijn hebben gekregen. Dat is juist. Want hoe, hoe, hoe is dat mogelijk technisch? Dat je, van, van, dat, dat je iemand belt en dan een totaal andere persoon ja. aan de lijn krijgt? Ja, u zou het het beste kunnen vergelijken met zwart-wit beelden van het uh, oude polygoonjournaal. Waarbij uh, kpn telefonisten in die tijd echt kabel 1 naar uh, kabel 2 probeerden te steken. zoals iemand in huis nummer 1, huis nummer 17 wou uh, bereiken. En dan werd er fysiek echt die kabel van huis 1 naar huis 2 als het ware gestoken op zo'n grote kast, een patchkast. Uh, dat gebeurt nog steeds eigenlijk zo, niet meer door telefonisten natuurlijk. En dat gebeurt door, door, door, door software. En in die software staat een fout. Dus in plaats, van, in plaats van het huis nummer 17 wordt het in huis nummer 16 gestoken. En Op dat moment krijgt iemand anders aan de lijn. Oké, okay, ja, dat is inderdaad een helder beeld. Maar ik begrijp ook dat het niet tussen Vodafone klanten onderling is. Ja, dat klopt, omdat de werkzaamheden zijn, zijn uitgevoerd op een centrale die, die ons netwerk, het Vodafone-netwerk, verbindt met onze uh, concurrente collega's in Nederland. Dus met KPNVast, KPN Vast, uh, KPN Mobile en ook uh, Team Mobile. En alleen maar op die verbindingscentrale, daar is het fout te gaan. Dus als mensen onderling Vodafone, Vodafone gingen bellen, dan werd de verbinding prima opgezet. Alleen maar als er dus een uh, verbinding op werd gezet via de centrale waar gewerkt is, die dus de verbindingen naar de buitenwereld vanuit onze optiek uh, geredeneerd verzorgde, dan, dan was er een probleem. Ook overigens dan in een kwart van de gevallen een kwart van de gevallen. want over, over, over hoeveel mensen spreken we dan nu? Ja, we spreken dat rond, rond een kwart van de gevallen van de mensen die in dat scenario dus weer uh, een belscenario hebben opgezet. Vanochtend rond de nu op acht was er een kwart van de gevallen als je dus niet naar volk kon belde. Om nu of twee vanmiddag was het nog één op de tien. Rond half vijf vanavond nog één op de vijf. En we zijn druk bezig om al die lijnen, we praten zo over 20.000 ongeveer... echt handmatig één voor één te controleren of die weer oké okay zijn. En dan worden ze één voor één in de lucht gebracht. Ja, maar als je dus van Vodafone naar een andere provider belt... dan zou het ook kunnen Dank. betekenen dat de verkeerde telefoon... ook extra kosten of extra winst oplevert voor dat bedrijf. Ja, in theorie kan het gebeuren. Kijk als het... Uh, de maar dan de klanten dus, die, die, die gaan dus extra betalen... voor fouten die bij jullie in het systeem zitten? Ja, Mochten mocht de klanten hinder van hebben, natuurlijk, dan kunnen de, uh, of ook de dupe hebben van deze story, dan kunnen zij contact opnemen met de, de Vodafone klantenservice. Zullen we zullen het geval voor, voor het geval bekijken. Bij deze genoteerd. Paul Fleuren van Vodafone, dank u wel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. On the other side of the street, out of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 Een hit die dateert van voor het Vira de Bakel begin 2012. Drive by, u hoorde train. Veel van mijn collega's hier in Hilversum zijn begonnen bij de lokale omroep. De meeste gemeenten hebben er een, maar daar moet verandering in komen, vinden ze zelf. Door samenwerkingsverbanden moet het aantal omroepen terug van bijna 300 naar hooguit 100. Een hele klus, maar niet onmogelijk. Dat bewijst een nieuwe streekomroep van Berg op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht. Verslaggever Arno Leblanc ging langs bij Zuidwest-FM. We zitten inderdaad dicht bij... Uh... Naar nou, de, de drie gemeenten. Maarten van de Boom komt uit berg op Zoom ja. en Kitty Joachems uit Rozenaal. Samen aan het bespreken wat er allemaal gaat gebeuren. Ik kom niet uit deze buurt. Hoe zit dat een beetje tussen Bergen op Zomer en Roosendaal? Nou, laat ik je heel eerlijk zeggen in de carnavalstijd, dan is er wel rivaliteit hoor, tussen Bergen op Zomer en Rozenaal. Uh, maar wij merken dat in onze samenwerkingsplannen eigenlijk uh, helemaal niet. Maarten, woensdag hoort er ook nog bij. In de nieuwe streekoproep. Hoe, hoe ga je ervoor zorgen? Dat die zich allemaal thuis voelen dan hier. Nou, we hebben natuurlijk al een beetje ervaring eh, met eh, het bedienen, bedienen van twee gemeentes. Dus die voorsprong hebben we al. Nou komt er eentje bij. Dat is gewoon een kwestie van goed plannen. En zorgen dat je ook overal gezien wordt. Hè. Je kunt wel zeggen dat je een omroep van een, een, een dorp of van een andere gemeente bent. Maar het dan ook nog eens doen. Dat is natuurlijk de truc. De mannen van Train. En hé, is op de vrijdag van 16.30. De grootste hits en informatie op west Brabant's nummer 1. Lunchbreak, lunchclassic. Nou, Dennis? Ja, Dit is je uh, zo iedere dag, iedere middag. Ja, klopt. Wat vind je van zo'n grote omroep? Ik denk dat een lokale omroep, uh, zoals die in de oude vorm, is, niet meer van deze tijd is. Ik denk dat mensen leven meer in een streek dan in één gemeente. En ik vind het hier alleen maar voordelen in deze visie. Wil je er trouwens ook mee verder? Want je studeert journalistiek ook, hè? Ja. Waar wil je naartoe? Ik vind 3FM geweldig. Ja. Donderdag 22 juli 2004. Nou, ik ben Domien Verschuren aangenaam. Ik ben hier nieuw op Radio EFM. En ik zal de komende twee uur ja, een beetje waarnemen voor Ferry. Maarten, Dennis zegt dus van... Dat ja, dat je, ik wil graag bij 3FM werken. Helemaal niet zo gek. Want bijvoorbeeld DJ Domien Verschuren... is ook bij de lokale omroep begonnen. Maar ben je niet bang dat als die streekomroepen... zo groot en professioneel worden... dat ze minder kans krijgen... Ik denk het niet, want ik denk dat je juist net je talent moet vinden tussen die regeltjes door. En daar je creativiteit neer moet leggen. Ik denk dat het alleen maar goed is. En ik denk ook dat je dan als streekomroep uh, alleen maar beter, beter gaat worden. En ook te horen hier op NWS Radio 1. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Juris Op de sociale media vooral positieve reacties op het nieuws dat er meer treinen gaan rijden tussen Amsterdam en Brussel. en dat de Benelux-trein de Vira gaat vervangen. Met tevreden SP-kamerlid Bashir twittert: HSL-wijsheid komt met de jaren. Trouwjournalist Bart Zuidervaart noemt deze oplossing voor de falende VIRA de minst slechte. We hoorden hem net al bij de lokale omroeper Arno Leblanc. Hij weet ook alles over de VIRA. Hij zegt: de NS heeft eindelijk geluisterd naar wat de reiziger wil een combinatie tussen intercities en hoge snelheidstreinen. Keuze dus. Goed verhaal van Arno op onze site nms.nl. Berichtendienst WhatsApp. Het wordt massaal gebruikt op smartphones, maar het is niet de bedoeling dat artsen er foto's van patiënten mee versturen. Dat gebeurt volgens Elsevier best vaak, terwijl de foto's makkelijk kunnen uitlekken en in verkeerde handen kunnen komen. De film die twee Veldhovenaren gisteravond keken, werd volgens Omroep Brabant wel erg realistisch toen hun huis opeens onder vuur werd genomen. Vermoedelijk een foutje van de schutter, denkt de bewoonster. Nou ja, het was uh, niet voor ons bedoeld in ieder geval. Uh, dat had meer uh, met een incident van hier langs te maken, maar gewoon een verkeerde huis gekozen. De schutter heeft de relatieproblemen... en dacht dat hij het huis beschoot waar zijn ex-vriendin zat... maar dat bleken dus de buren te zijn. Hij is opgepakt. Lezers van NRC Handelsblad wachten vol spanning... want wie was de beste premier van Nederland? Colijn, Drees, Den Uyl, misschien Lubbers? Kon een paar weken worden gestemd en morgen wordt het bekendgemaakt. Vandaag kunnen de lezers alvast terecht... in het nieuwe Amsterdam-katern van NRC. Detroit gaat een eerbetoon brengen... aan een van de belangrijkste exportproducten van de stad. Een paar hints, filmklassieker Paul Verhoeven... Jaren tachtig, politie en dit citaat. Heren, are with me. Robo de film werd opgenomen in Detroit. En volgend jaar komt de remake uit. Volgens USA Today vereist er volgend jaar ook een standbeeld van RoboCup in de stad. Fans hebben het geld ervoor ingezameld. In Zweden weten ze hoe ze herrie-schoppende voetbalhooligans moeten aanpakken. Zet gewoon de roltrap harder. Dat blijkt in Malmö in elk geval te werken, opzet of niet. Go -oh! Go -oh! geel wordt steeds zachter. De hooligans worden razendsnel afgevoerd en belanden beneden op een hoopje. Of de roltrap bewust harder is gezet of overbelast was, is nog niet duidelijk. Niemand zal gewond zijn geraakt. Bewakingscamera's hebben alles vastgelegd. Beelden zijn op veel sites verschenen. En ook te zien via nws.nl natuurlijk. En we zaten met de, kijken met de redactie vanmiddag. We hebben wel drie of vier keer gezien gierend van ja, het lachen. Prachtig. Mooie oplossing met die hooligans hm. in Hemalme. U kent het adres nws.nl.